Mij. <kliek> <kliek> Waar heb je dat jasje gekocht? In de opruiming. Waar is die Coline? In de kamer. Dag vader. Ach.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 He, he. He. Weet jij wat jij moet doen? Jij moet een, een handboek schrijven. Daar maak je een naam mee. Ik wil helemaal geen naam maken. Nonsens, iedereen wil naam maken. Gesteld al dat er stof voor Ja, heb. natuurlijk heb je stof. Je bent alleen lui. <laughs> Net als je vader. Ja.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 Ja, nou, dat zal wel. Hey, je bent toch geen boeken voor mij aan het schrijven, wel? <lacht> nee, waarom zou ik over jou een boek schrijven? Nou, oh, ik weet niet. Omdat het tegenwoordig mode schijnt te dus, zijn. Ik heb de pest aan de mode. Goed, dat is een hele geruststelling. Huh? Wij vader even naar de trein brengen. Goed. Gaat wel. Zo. Die uh, die sigaren laten we hier maar liggen. Die vinden we weg. Ik kom er wel uit. Dank je. Laatst stond er een reportage in het Vrije Volk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 Onbegrijpelijk dat de regering daar niets aan doet. Wat dan... zouden ze daar aan moeten doen? Gewoon. Visumplicht instellen. Tuurlijk. Als wij naar Suriname willen, dan moeten we ook een visum hebben. De NL gaat ervan uit dat het Nederlanders zijn. Kwatsch! Natuurlijk zijn het geen Nederlanders. Het enige waarvoor ze hier naartoe gekomen zijn, is de bijstand.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 Van het leven. Wat er van over is dan. En nou ben je moe, zeker. Nogal. Zou je dan niet eens een dag thuisblijven? Wat schiet ik daar nou mee op? Wat doet de ander toch ook leg je dat die naar het bureau gaan. Als ze een paar nachten niet geslapen hebben.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 het salaris komt